van 11 uur. Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn belangrijke internationale afspraken gemaakt om bedreigde plant- en diersoorten te beschermen. De VN heeft daar afgelopen week over vergaderd en heeft nu een groot biodiversiteitsakkoord gesloten, zegt klimaatredacteur Judith van der Hulsbeek. Een van de belangrijkste afspraken is de 30 by 30 afspraak. Dat betekent dat 30% van het land en 30% van de zee beschermd natuurgebied moet worden. En dat betekent bijvoorbeeld ook voor Europa, en daar zitten we nu ongeveer op de helft, dus dat er nog de helft bij moet komen aan beschermd natuurgebied. En een heel financieringsmechanisme eh, om dat te gaan financieren. 200 miljard dollar per eh, jaar moeten in 2030 voor vrijgemaakt worden. Het is de bedoeling dat rijke landen straks het meeste geld daarvoor ophoesten. En dan de speech waarvan je wist dat die zou komen. Rutte geeft vanmiddag een toespraak over het slavernijverleden van Nederland. Of hij namens de overheid ook sorry gaat zeggen voor die geschiedenis is nog niet duidelijk. Op straat denken mensen er verschillend over. Hoeveel zin heeft het dat deze generatie excuses gaat maken voor nou ja, wat er in het verleden is gebeurd? Ja, ik vind dat een datum niet per se uitmaakt, maar dat het, het feit dat het gebeurt zeg, maar dat is wel weer het mooie. Ja, tegenstanders zien liever dat het op 1 juli gebeurt als het 150 jaar geleden is dat de slavernij werd afgeschaft. Om drie uur begint de speech in het Nationaal Archief in Den Haag. En het is nu zeven uur ochtends in Buenos Aires, maar waarschijnlijk draaien de meeste mensen in Argentinië zich nog even om. Gisteravond was het groot feest nadat het land eindelijk weer eens wereldkampioen werd. De vorige keer was 36 jaar geleden, dus deze commentator kon zich niet bedwingen toen de winnende viel... Argentinië won na strafschoppen van Frankrijk. In ons land keken er bijna 4,5 miljoen mensen naar die finale. En het weer nog de gladheid is overal verdwenen. Het wordt een grijze dag met veel regen. Vanmiddag wel heel even droog. Het wordt 7 tot 9 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de A9 Amstelveen richting Alkmaar dicht bij de Wijkertunnel na een ongeluk. Je kan daar makkelijk omrijden via de Velze tunnel via de A22.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 We zijn weer, laat uh, het, heerlijke stukje muziek. En Jammer, vertel nog even wie het was. A blackbird, Christmas Getaway. Nou, dat is weer helemaal in de, in de stemming. Ja, Allemaal originele ja. uh, nummers die je hebt voor, uh, voor, de, voor de kerst dit ja. jaar. Ja, precies. Wat anders dan single Ja, nee, dat, uh, daar moeten we een beetje van af. Hè? Hoewel ik wel vind dat de klassieke kerstmuziek toch wel echt het mooiste is. Dus, nou, dat bedoel ik niet klassieke muziek, maar... Echt de oude wetsen nummers zijn wel de, toch wel het mooiste. Alleen af en toe zitten dan toch wel wat modernere. Ja. Wat ook wel pakt, zeg maar. De vaak zijn het natuurlijk covers, maar dit is natuurlijk een eigen liedje. Ja, ja, ja dat ja. is wel heel erg mooi. En aan de telefoon hebben we iemand. Ja, ik moet het even voorzichtig mee zijn. Want we hebben natuurlijk namen en pseudoniemen en dergelijke. Dus hm. uh, ik ga me vragen of ze zichzelf wil introduceren. Wie heb ik aan de telefoon? Je hebt Nelleke van Koningsveld aan de telefoon. Ah, nou, die kennen we tenminste. <laughs> ja, en uh, het is natuurlijk een beetje verwarrend dat mijn pseudoniem Floortje Sanders is. En uh, de mensen uit het dorp kennen me natuurlijk als Nelke van Koningsveld. Dus het is wel zo handig om dat even te zeggen. Anders denken ze, wie is in godsnaam Floortje Sanders? Nou ja, dan gaan we misschien allemaal proberen te raden wie uh, uh, dat is. Hè? Dat kan natuurlijk ook. Dat kan ook natuurlijk. Ja, een soort ontdekking. Uh, of een stukje <laughs> journalistieke speurt toch moeten gaan doen. Maar vertel, uh, nou, dan willen we natuurlijk... We hebben natuurlijk een te hebben over een boek. Um, maar dan ben jij... Uh, Floris Santos Sanders is je pseudoniem. En waarom ja. schrijf je dat boek... onder een pseudoniem? De uitgeverij wilde heel graag... een catchy name hebben. En de oh. Nelleke van Koningsveld te lang. En ik ben natuurlijk ook getrouwd, ik heb eigenlijk nog nelke van den oever van Koningsveld. <laughs> en toen kwamen ze met wat namen aan die ik echt helemaal niet leuk vond. Ja. En, uh, en ik mocht ook wel kiezen hoor, als ik echt per se mijn eigen naam wilde. En toen opeens had ik het. Toen dacht ik, hé, hey, mijn zonen heetten Flores en Sander. Toen dacht ik, nou maak er Floortje Sanders van. Nou, dat vind ik wel heel erg leuk bedacht, moet ik ja. eerlijk zeggen. Ja, leuk toch? En bovendien was er maar één iemand op internet die zo heette. En dat was een babytje. En ik dacht, dat is ook handig. Want ja. uh, de uitgeverij had eerst Sarah Koning bedacht. En ja, daar zijn er dus echt tientallen van. En dat was ook onhandig. Dus ik, vond het, uh, ja, ik was er wel blij mee ook. Ja, maar ook een hele leuke link natuurlijk. Dus die staat heel dichtbij. Ja. Nou, en, en, je bent natuurlijk betrokken bij de toneelvereniging Wim Hildrink. Klopt. <coughs> um, maar hoe kom je nou toe om een boek te gaan schrijven? Nou, eigenlijk wilde ik dat altijd al vanaf dat ik heel klein was. En ik weet nog dat ik net kon schrijven. Ik kon ook wel heel snel lezen. Dus het, het, waarschijnlijk was dat al een beetje... Hè? Toen lag me dat al heel erg goed, lezen en schrijven. Ja. En uh, ja, dat heet nu groep drie. Maar toen dus zat ik in de, brug, of de eerste klas. De brug, dat was voor mij In de eerste klas heette ja. dat vroeger nog. En toen had ik al meteen een verhaal geschreven, zogenaamd. En dat werd ook voorgelezen voor de klas. En mijn moeder was heel trots. En mijn moeder die zei ook later, want ik ben nog... Ik heb eerst allemaal andere dingen gedaan. Ik ben aan de toneelschool geweest. en Ik heb drama lesgegeven. En mijn moeder zei... 'Hé, Ik dacht altijd dat je schrijfster zou worden. En ja, het is een beetje laat. Maar ja, beter laat dan nooit. En eigenlijk denk ik ook nu... Dit is gewoon het aller, allerleukste wat ik wil doen. Ja. Ik voel me helemaal gelukkig. Maar ja, je moet er ook de omgeving voor hebben. En de tijd en met de gezin vind ik dat heel moeilijk. Vond ik dat heel moeilijk, maar de jongens zijn uit huis, dus het kan. Dus dat is een, een, een voordeel. Ja. En nu ben je gekomen met het uh, boek Hotel Happiness. Ja. Nou, de, uh, waar gaat het, mag je al vertellen waar het over gaat? Ik wil natuurlijk niet luisteraars alles verklappen, want dan gaan ze het nee. niet meer lezen. <laughs> Spoiler alert. Ja. Nee. Maar uh, Hotel Happiness, ja, dat... ik ben opgegroeid in Amsterdam. Ja, waar in Amsterdam? Uh, uh, waar? Ja. Ik ben geboren op de Zeeburgerdijk in Oost. En uh, daarna heb ik in het centrum gewoond. En in West. En uh, nou ja, tot mijn 34ste. En daarna zijn we met het gezin naar Zandvoort verhuisd. Omdat we ook helemaal gek op de natuur zijn. En we dachten, nou het is zo dicht bij Amsterdam. Dat moet kunnen. <laughs> ja, en ja. dat is ook zo hoor. Want ik zou nooit op een hutje op de hei kunnen wonen. Terwijl ik, ook niet. ik heb een, voor mijn gevoel leven ik hier op een boerderijtje op de dam. Want ik kan zo terug met de trein. En, uh, maar ik vind Zandvoort heerlijk. Ja. En uh, ik ga nooit meer weg. Maar in ieder geval, ik heb ook natuurlijk een beetje heimwee mee af en toe naar het Amsterdam. Maar dat is wel het Amsterdam van vroeger. Want als ik nu wel eens terug ben, denk ik, oh ja, dat is ook weg. En dat is ook veranderd. En... Maar in ieder geval... Ja, het gaat over nostalgisch Amsterdam. Het hartje Amsterdam is in een hotel. En met allerlei... Uh, met, een, met een heel gezellig clubje personeel. Ja. En Lana is opgegroeid in uh, Frankrijk. Maar ze is eigenlijk Nederlands. En als het misgaat met haar vriend... dan uh, gaat ze in één keer terug... naar Amsterdam. Ze heeft een vacature gezien en gaat daar werken. En dan ja, zit ze gewoon in hartje Amsterdam... met ook personeel uit allerlei landen. En... Uh, ja, een beetje excentriek, maar heel aardig. En daar wordt ze echt omarmd, want ze heeft een groot verdriet uh, uh, meegemaakt. Mm -hmm. En dat is, dat is geen spoiler alert, want dat, dat, ze hebben een, een kindje verloren. En uh, ja, daar wordt ze eigenlijk gewoon met open armen ontvangen. En dan ontmoet ze ook een keer in de trein een echte Jordaanese Leni. Nou ja, en dat soort mensen bestaan ja. bijna niet meer. Maar die heb ik natuurlijk wel heel goed meegemaakt. Mijn opa en kwamen ook uit de Jordaan. En eigenlijk beschrijf ik gewoon het interieur van mijn oma thuis en zo. <laughs> dus het is gewoon heel erg leuk. En uh, ja, daar ik, die heeft ook wel goede tips en met humor. En een beetje zoals ik ben opgevoed. En het was voor mij ook echt uh, heerlijk om te schrijven. En uh, ja, ik heb eigenlijk geprobeer, geprobeerd om een, een boek te schrijven... die voor zoveel mogelijk mensen fijn is om te lezen. Mm -hmm. En... ...waar wel wat onder zit. Dus het is niet maar een eenvoudig verhaaltje van... Uh, ...oh, die wordt verliefd op die en klaar. Nee, er zit wel wat onder. En uh, ja, eigenlijk ook wel hoe ik graag toneelrecht zie. Gewoon drama, maar ook komische elementen en romantiek door elkaar. En Ja, ik vind dat het gelukt is. Ja, als ik, het, uh, ik heb het commentaar gekregen van uh, Hans Botman... ...die onze redactie uh, doet. Ja. Uh, en ik heb zijn teksten erbij gelezen... Uh, en natuurlijk ook een stukje over de het boek zelf. Uh, ja. Niet het boek zelf heb ik gelezen, maar een stuk erover. Um, en die beschrijft eigenlijk, uh, vind ik zelf vaak, uh, verdrietige dingen. Mooie dingen, gevoelige onderwerpen, humor, romantiek. Uh, geweldige situaties. Um, het is eigenlijk het leven. Het eigenlijk leven is beetje, toch ook gewoon zelf, ups en ja. downs. En mooie momenten ja. en minder leuke momenten. Ja, dat is echt zo. Een lach en een traan, dat is het ook. Ja, ja. ja. Ja, dus ik ben, heel, ja, ik, ben, ik ben heel erg benieuwd. Ik ga het lezen. Nou, heel leuk. Ja, en voor een handtekening en, natuurlijk. hè. Nou, dat kan als je ja. een handtekening wilt. Maar ja, dan, dat is een beetje... Dan moet je al erg haasten. Maar in ieder geval om twaalf uur ben ik in de bibliotheek straks. En uh, daar geef ik een boekpresentatie. Leuk. Uh, en er is al koffie. En uh, ik zal er een heel klein stukje voorlezen. En mensen kunnen vragen stellen. En ook... Uh, ...zouden ze eventueel het boek kunnen kopen. En, um, nou ja, in ieder geval... ...daar ben ik om uh, tekst en uitleg te geven eigenlijk. Oké, okay, maar dat is voor de luisteraars die uh, uh, naar buiten willen. Dat is wel even interessant. Dus om um twaalf uur ben je in de bibliotheek? Ja, van twaalf tot één. En uh, het begint om twaalf uur. En uh, ik krijg een kopje koffie. word ontvangen door iemand... Uh, ...Martha van der Heijden die dat regelt voor de bibliotheek. En die heeft mij uitgenodigd daarvoor... En uh, nou ja, dan heb je een uh, leuke gratis event... als je eventjes er op uit wil gaan s ochtends Ja, nou, dat is hartstikke leuk, toch? Mensen kunnen bij de bibliotheek terecht... een kopje koffie drinken, uh, kennis, kennis maken... en uh, een stukje over het boek uh, horen. Dat ga je voorlezen, ja. voordragen. Want ja, het is natuurlijk ook bijna kersttijd... en ik denk dat het een heel leuk cadeau is... omdat je niet snel mis zit met zo'n uh, uh, cadeautje bijvoorbeeld... Ja, En ligt het ook gewoon in de gewone boekhandels in Zandvoort? Ja, het ligt bij de Bruna sowieso. Hij ja. hangt ook een poster, als het goed is. Ook bij de Primera. Misschien. We zouden dat inkopen. Want dat is, dat, ik weet niet hoe dat zit. Maar in ieder geval bij de Bruna ja. uh, is hij te koop. En dan willen de luisteraars vast ook weten wat het gaat kosten als ze het boek willen cadeau doen. Hij kost 19,99 euro. 19,99 euro. En het boek heeft ja. iets van 340 pagina's, 48 zelfs. Daar kun je heel wat winteravonden mee doorkomen. Ja, ik heb uh, gelezen van mensen met uh, die beoordelingen achterlaten op internet. Ja, dat is ja. een hele nieuwe wereld voor mij. Daar zat ik niet op. Maar dan geven mensen reviews. Ja. En uh, nu kreeg ik vanochtend ook weer een. Oh, ik verheug me zo op het boek. En dan ga ik lekker onder de kerstboom zitten met een kleedje Hotel Happiness lezen. Ja, nou, dat klinkt dat wel heel goed. Ja, nou, dat vind ik echt heel leuk om te horen. <tus> dat soort dingen. En, en, en over, nog even tot slot, over wie, voor wie je het dan schrijft? Voor, voor wie heb je het boek eigenlijk geschreven? Met welke gedachten? Met welke gedachten? Ik dacht, ik wil het over Amsterdam hebben. Mm -hmm. En uh, ik heb het ook aan Dana opgedragen. Dat is mijn nichtje. Dat staat voor Dana. En de hoofdpersoon heet Lana. Ja. En um, zij is mijn nichtje. En die woont sinds de scheiding van mijn broer al heel lang in... De ...in Cruzeiën, vlakbij Annecy. En eigenlijk was het een soort wens... dat ze ...wat ik kan heel goed met haar opschieten. Het, is een beetje, ja, het voelt een beetje als een eigen dochter. En dat is een beetje gek natuurlijk... ...maar dat kan je wel eens hebben met een familielid. Wanneer ja, niet? En um, ja, ik hoopte gewoon heel graag... ...dat ze weer terug naar Amsterdam ging. En toen dus heb ik haar gewoon in mijn boek naar Amsterdam laten komen. Oké. Okay. En uh, hoe, hoe vind je dat dan... Dat, dat, uh, ...dat je dat zo in je boek kan, zeg maar, kan verwerken? Maakt maak dat het schrijven juist leuk? Ja, ook. Maar ik kan ook gewoon verdwalen in mijn zinnen. Ik ben gewoon, ik wil het gewoon heel mooi maken. En ik vind het hmm. heerlijk. Uh, mijn zoon, die, die, die, die is beeldkunstenaar, kunstenaar, die zit dan. Die, heeft, die dat heel goed. En dan denk ik, ja, man, dan ben ik lekker bezig. En dan zit ik er helemaal te verkneuteren in mijn eentje. En dan denk ik, ja, dat is het. Je ja. zit helemaal in je eigen fantasie en. Uh, je kan het zo mooi maken als je wilt. Niemand die zegt dat het niet mag. En uh, ja, dan ben ik gewoon helemaal weg van de wereld. En daarom kon ik het ook niet eerder doen dan nu. Want ja. je gezin en dat soort dingen eisen allemaal aandacht op. Ik heb geprobeerd naast lesgeven dat het nu gaat niet. Ja. Ik ga er nu elke dag gewoon lekker de ja. garage in. En dan uh, ja. mijn kacheltje aan. En dan ga ik gewoon lekker schrijven. Ja, Is, is schrijven een kunstvorm? Nou, een hoofd, denk ik. Ja, dat ja. is sowieso een ambacht. Ja. Als je dat uh, goed wilt doen. <tie> ja. Maar het is zeker een kunstvorm. Ja, absoluut. Je creativiteit uh, komt om de hoek kijken. Uh, en, en, en, je wat, kunt er mensen mee. Ja. En, en, en wat, wat, wat wakkert overzien? jouw creativiteit dan aan? Wat zeg je? Wat geeft jouw inspiratie? Wat, wat, wat wakkert jouw creativiteit aan? Nou, alles wat om me heen gebeurt. Mm -hmm. En als ik mensen observeer... Ik ben natuurlijk ook acteur geweest... en dan let je op wat er om je heen gebeurt. Je wil, en ik heb iets te vertellen. Dat is het ook. Ik wil iets vertellen. En of dat nou een literatuurboek is... of een boek voor breder publiek... Ik wil graag iets delen met mensen. En eigenlijk gaat mijn boek ook over... je mag niet oordelen over anderen. Je, denk even na... of daar je mag niet oordelen... Uh, ik probeer zo de motivaties van iedereen te laten zien... ...dat je begrijpt dat iemand vreemd kan gaan... ...maar dat het ook ergens door kan komen. Dat iemand uit een andere cultuur komt... ...maar dat het ergens niet zo is opgevoed... ...en jij bent zo opgevoed en waar dat kan botsen en hoe dat kan. En dat er niet iemand gelijk heeft. En dat het meer is hoe kom je er samen uit. En dat is ook Hotel Happiness. Ja. Want daar gebeurt dat. Dat eigenlijk iemand beschreef... ...ja, je betovert me ook wel een beetje... Ik ja. heb me, me betoverd met het boek en toen dacht ik, ja, het is eigenlijk natuurlijk ook wel een sprookje, want zo goed gaat het meestal niet, maar dat kan wel. Ja. Het is eigenlijk wel een boek van hoop. Dus ja, ja inderdaad, met die hoop dat je zegt, ik kan me ook goed voorstellen dat het ook, dat dat schrijfproces weerslag op jezelf heeft, dat het ook jezelf weer hoop geeft op een, een of andere manier. Ook al ja, ben je natuurlijk ja, de bedenker zeker. en de regisseur van het verhaal, maar ja. uh, uh, is dat dan ook een proces? Voor jezelf? Ja, ik voel me er heel fijn door. Ja. Ik denk dat ik gewoon... Het is zo, gaat zo voor mijn leven... Dat, het, uh, dat ik ook soms denk... Uh, oh, dat, dat het echt gebeurd is of zo. Of dat ik denk, oh ja, daar, daar was uh, Lama. Toch? Oh nee, natuurlijk niet. Dat heb ik gewoon geschreven. Maar in mijn gedachten ben ik er echt. Ik ben echt op die plek... Ik, ja. Als ik plekjes in Amsterdam beschrijf... dan als ik het terugzie, dan ben ik daar ja. ook echt. Ja. En dat, dat, dat voelt voor mij heel fijn. En eigenlijk werd ik vroeger natuurlijk altijd daaruit getrokken. Want ja, dan, dan dromerig. Uh, dingen vergeten. Uh, en je leert heel erg mee te doen. En <clears throat> uit die fantasie word je getrokken eigenlijk. Ja. En... en ja, met toneelspelen en met schrijven. En, en ja, schrijven denk ik dat toch nog het allerbeste bij me past. Want ik hou er eigenlijk niet van om in de schijnwerpers te staan. Ja. En dat is een onlosmakelijk deel van het toneelspelen natuurlijk. Ja. Um, is gewoon de fantasie en dat ik daarin mag zijn in mijn eigen droomwereld. En ik sta het mezelf nu toe. Ik heb iets van, als ik gewoon mijn dingen na, daarnaast doe die moeten... waar je verantwoordelijkheid voor moet nemen, doe ik dat. En voor de mensen zorg om me heen... En, voor de rest sta ik mezelf nu toe om de rest van mijn leven lekker in mijn droomwereld te zijn. Want ik doe er niemand kwaad mee, denk ik. Denk het ook niet. En hoe lang heb je over nee. dit boek gedaan? Het eerste boek? Ja. Uh, nou, eigenlijk is uh, mijn eerste boek is nooit uitgegeven. Oh. <laughs> maar uh, ik hoop dat dat nog komt. Maar dat, is, uh, dat had ik gewoon maar zelf helemaal bedacht. En, en, en uh, daar, op basis daarvan heb ik gesprekken gehad. Bij uitgeverij. Want ze hadden iets van: nou, je, je kan wel lekker schrijven en dit en dat. Nou. En dat eerste boek heb ik echt heb wel heel lang over gedaan... want toen, toen was ik gewoon nog op school en ik gaf nog les... en uh, nou, wel met tussenpozen wel vier jaar of zo. Maar dit boek heb ik in anderhalf jaar geschreven ongeveer. Ja. Met alles erop en eraan, zeg maar. Hè? Nou heeft dit boek best wel veel autobiografische elementen. Er is geen autobiografie, maar er zitten wel stukken uit je eigen leven in verwerkt. En je eigen beïndrukken en zo. Ja, ja, mijn eigen indrukken. Het ja. Ja. gaat absoluut niet over mijzelf. Nee, nee, nee. maar ik bedoel... het vergelijken met, met een, een nichtje wat ver is... wat je graag weer terug wil hebben. Ja, een plaats waar je geweest ja. bent. het huis, Uitgangspunten. Ja. Ja. ja, Elementen, ja. ja, ja. Klopt. ja. Gaan we dat in een volgende een volgend boek... Uh, zo'n parallel ook zien? Naar stukken uit jouw eigen leven? Of? Nou, dat zal wel. Want weet je wat het ja. is? Als je schrijft, en ook als ik regisseer... heb ik dat ook. Achteraf denk ik altijd... Oh, dat ging daarover bij mezelf. Je, ben, ja. je, je werkt namelijk vanuit jezelf. Ja. Dus het, het gaat altijd over jou. En dan denk je, echt, nee, dat is een ander stuk en het gaat helemaal niet over mij. Zeker als ik jonger was, wilde ik dat niet geloven. Maar het is gewoon zo. En als ik dat boek lees, denk ik, ja, waar het over gaat, uh, geen vooroordelen over mensen hebben, mensen een kans geven. Dat zit heel diep in mij. Verankerd. Misschien ook omdat ik uit Amsterdam kom, ik weet het niet. Maar in ieder geval, uh, het gaat altijd over jezelf. Altijd. En, en ja, die elementen, Hotel Happiness 2 heet het, uh, waarschijnlijk. Want dat is wel een vervolg. Dus we gaan Nana nog Aha. verder. Oké. Okay. En Julien. En, en, en kijken hoe het hun verder vergaat. Nou, dan uh, daar kijken we uit naar Hotel Happiness 2. Uh, de luisteraars die willen, die kunnen nu naar de bibliotheek. Om, om 12 uur ga je daar uh, presentatie houden. Voordragen uit eigen werk, kopje koffie. Ja. En ze kunnen het natuurlijk gewoon kopen in de boekhandel. Zeker. Prachtig boek, uh, Hotel Happiness ligt in de boekhandel. Uh, ja, Floortje Sanders, uh, dank je wel. Nou, jullie heel hartelijk bedankt. Ja, en heel veel succes vanmiddag in de bibliotheek. Uh, en uh, nou, we gaan natuurlijk na dit boek uitkijken naar het volgende. Oké, okay, hartstikke bedankt. En fijne dagen alvast. Bedankt, fijne dagen. Ja, mijn boek gaat natuurlijk een beetje over... Totdat ik je weer vind. Until I find you. Dat was uh, Steven Sanchez en uh, M bij Of tenminste, ja. Het, het, het, het leest als een heel Nederlandse naam, maar dat spreekt vast verkeerd uit. Until I Found You, een speciale versie van het oorspronkelijke nummer van Steven Sanchez. En dan gaan we weer verder. Ja, we gaan weer verder, uh, want we hebben, uh, als het goed is, naar de telefoon Arjen Berendsen. Klopt. Ja, en Goedemorgen. die. Goedemorgen. Goedemorgen. En die is er uh, vandaag namens de Lions Club. Ja, dat klopt inderdaad, Lijns Club Zandvoort. Ja, en de Lijns Club Zandvoort, die, uh, ja, die, die zijn heel erg uh, zuinig, hè? Die, die houden van mensen die sparen. <laughs> <laughs> mensen die... Nou, ja, sommige mensen, ja, we bestaan al sinds 1965 in Zandvoort. Sommige mensen zullen ons al kennen van bijvoorbeeld de bingo van twee jaar geleden... ...of de horeca, bridge, drive, and culture at the beach, allerlei dingen die wij organiseren voor kinderen in nood... ...en achterstandssituaties... Um, en inderdaad, we organiseren evenementen waarmee geld wordt opgehaald voor goede doelen. Ja, uh, nou, de Club doet natuurlijk een heleboel uh, goede dingen. Het is een echte serviceclub, hè? Ja, ja, we noemen het tegenwoordig de goede doelenclub. Oh. Uh, dus uh, inderdaad, wij dienen de ja, in, in, in feite de, de gemeenschap uh, deels door het, uh, inhalen, het binnenhalen van. Gelden of het inzamelen van de DE-punten waar we het zo dus over hebben. Ja. Maar ook, het, uh, ja, ook door een bijdrage te leveren aan uh, goede doelen in de omgeving... Hè, zoals bijvoorbeeld de pluspunt, de kerstactie vorig jaar. Maar we hebben ook een aantal zendingen voor uh, kinderen in de Oekraïne gedaan het afgelopen jaar. Uh, dus dat, uh, ja, dat houdt ons zo bezig. Ja, en dat is een uh, belangrijke vraag natuurlijk. Uh, nu hebben jullie twee acties tegelijkertijd lopen... Ja, nou we hebben altijd, ja, we hebben ja. sowieso meerdere lopen, Maar het gaat nu even over de DE, uh, Douwe Egberts punten en de oud- en geld. Ja, dat zijn er twee toch? Ja, ja precies. Ja. En uh, dat doen we al meer dan tien jaar uh, samen met Douwe Egberts. Daar uh, we door heel Nederland punten in. En ik denk dat heel veel mensen al meegedaan hebben de afgelopen jaren. De voedselbanken hebben dit hard nodig. Want de punten worden omgewisseld omge naar pakken koffie. Vorig jaar waren dat zo'n 200.000 ik denk dat, uh, ja, de meeste mensen wel gelezen hebben dat er zo'n 30% meer aanvragen dit jaar zijn voor de voedselbanken. Ja. Door de stijgende kosten van het levensonderhoud. Dus ik denk dat dit een mooi moment is. Dat heb je nog puntjes uh, van de pakken uh, om ze er dan van af te knippen. En ze te, uh, te doneren in de zuilen die we hebben staan. Ja, en ik, uh, ja, ik ben zelfs niet zo'n, uh, was niet zo heel goed op de hoogte van de punten. Maar die zitten bijvoorbeeld ook op de Pickwick thee, toch? Is dat, dat, een... is, uh, ja, nee, dat is een, oh, <laughs> een ja, ander ja. merk. Zo zie je maar weer. Uh, ja, ja. <laughs> ja, dit, dat is een andere leverancier. Maar wij staan ja. op dit moment staan zuilen bij uh, Bakker Bertram... de Hema in Zandvoort, ja. Albert Heijn in Zandvoort en de Pluspunt. En uh, daar zamelen we dus die, uh, de punten in. Staan nog tot 8 januari. En uh, ja, als mensen ze nog hebben liggen... dan zouden we er heel blij mee zijn. En je kunt er ook oud en vreemd geld in gooien. Ja. En dat gaat dan naar de stichting Fight for Sight... En dat financiert dan onder meer staar- en oogoperaties in derde wereldlanden. En ja, dus heb je oud geld, oud Nederlands geld of nog ponden of Deense kronen, dan kun je het daar kwijt. En je mag natuurlijk ook euro's, hè, als je dat kan missen, dan mag je er wat mij betreft ook nog euro's in gooien. Ja. En dat komt dan ten goede aan, uh, ja, aan, aan blinden en slechtziende in derde wereldlanden. Ja, en uh, uh, uh, hebben jullie dan bepaalde landen die jullie daarmee ondersteunen? Of gaat het gewoon via de, de, de line naar alle mensen toe over de hele wereld die dat nodig hebben? Die ja, dit, uh, de gaan de, de, de, echt, echt naar de lokale voedselbank. Ja? Uh, dus uh, dat komt echt de lokale gemeenschap ten goede. Uh, maar wij werken vaak uh, met lokale doelen. Maar de uh, fight for sight, dat gaat over de hele wereld. Uh, en uh, bijvoorbeeld in Nepal loopt een heel groot project... En jaarlijks wordt uh, ja, maar liefst 100.000 euro door heel Nederland opgehaald... met die oude vreemd geldactie. Dus het is echt de moeite waard om daar een steentje aan bij te dragen. Ja, en, en uh, wat zijn nou wat leuke uh, cijfers in Zandvoort uh, die, uh, die je kunt vertellen... Leuke cijfers. Ja, bijvoorbeeld hoeveel uh, pakken koffie in zand wordt uitgedeeld kunnen worden... ...naar aanleiding van de actie. Of, uh... Nou, dat ligt, dat ligt eigenlijk helemaal aan hoeveel punten. Vorig jaar hebben we zo'n 170.000 punten uh, opgehaald. Ja. Nou, dan heb je nog over honderden pakken koffie. Ja, dat uh, Dus uh, ja, met, een ja. Klein, ja, met een klein, uh, ja, met een klein uh, bijdrage van iedereen... ...kun je er eigenlijk al heel veel mensen uh, blij mee maken. Ja, en uh, die, uh, uh, die, die, die punten zitten dus op douwe Egbert's producten. Ja, ja, en de, de, de, de meeste mensen weten het wel, want mm -hmm. we doen het al jaren en sommige mensen tellen ze van tevoren en die doen ze het netjes in bundeltjes, maar je mag ze ook gewoon los. ...in die cel gooien, dan, uh, dan tellen wij ze voor je. Ja, en, en dan mag ook het vreemde geld in. Is er dan, is nog een leuke bijzonderheid wat jullie ooit zijn tegengekomen in, die, uh, in het vreemd geld? Dat je dacht van, goh, wat is dit nu weer? Of een uh, unieke uh, Wilhelmina-dubbeltje van uh, zilver of zo? <laughs> nou, ik moet zeggen dat ik uh, het het vreemd geld gaat naar een ander punt... ...maar wat misschien wel leuk is om te vertellen. Dus wij houden de kosten altijd heel laag, want we willen dat alles... Een goede komt aan het doel, dus dat oud en vreemd geld, dat gaat mee met piloten de hele wereld over. Die dat dan lokaal gaan wisselen voor ons. Dus het is echt een hele mooie actie uh, met veel mensen die betrokken zijn. Nou. En uh, met een hele mooie impact. Want het kost in derde wereldlanden relatief weinig geld. Ja. Er zijn heel veel vrijwilligers die daar naartoe vliegen uh, om daar die operaties te doen. Mooi. Dus dat is echt een mooie actie. Nou, dan is dat een uh, mooie oproep aan het einde van, uh, van dit interview. Uh, mocht u nog punten hebben, of uh, DE-punten hebben, of uh, vreemd oud geld... dan kunt u terecht op uh, allerlei locaties in Zandvoort. Er zitten overal de grote boxen staan. Kunt u daarin deponeren voor de Voedselbank en voor de mensen die het uh, slecht kunnen zien. Hartelijk bedankt, hè? En een fijne feestdagen. Een hele fijne feestdagen en heel veel succes met de actie. Dank u wel. Dag. Dag. Ja. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you, be good at cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the ha happiest season of all. With those holiday greetings To come. Ja, dat was Treintje Oosterhuis. Dat was, ik konden het niet wisselen. Oosterhuis. Oosterhuis. oosterhuis. oosterhuis, ja, ja oosterhuis. het is niet die ene viroloog die we... Ik zit in Maastricht de staart te lezen, want ik heb hier een, oh. een, een mooie... Ja, ja, ja. Kregen, en daar, of... daar spreken ze wel Duits. Of... Nou, in, in het Limburgs en het Duits ligt er ja, wel dicht Ja, dat ken ik. De, ja, ja, ja. Ja, ja. Nee, treintje Oosterhuis met het uh, Concertgebouw Orkest. En volgens mij ligt dat... Uh, niet uh, in de grensregio's. Nee, okay. nee, maar ze hebben wel <laughs> een Oostenrijkse dirigent, uh, meneer. Uh, ja, nou, dat weet ik. Dat weet jij dan weer. Ja, dus vandaar dat ik nog helemaal in de sfeer ben. Dat was daar namelijk gisteren. Uh, maar aan de telefoon hebben we inmiddels Dennis Polders. Hoi, goedemorgen. Goedemorgen, Dennis. Ja, je hebt uh, tijd om aan de telefoon te komen. Uh, wat, wat zeg je, sorry? Je hebt tijd om aan de telefoon te komen. Ik ben helemaal verbaasd. Ja. Ja, nee, ja, de tijd moet er gemaakt worden. Hè. Een beetje promotie kan nooit geen kwaad, natuurlijk. Hè. Ja, nou, ik kijk iedere dag al dagenlang, uh, vol bewondering naar buiten en zie daar van alles, en nog wat gebeuren voor de deur, vanuit het Raadhuisplein. Ja, ja, ja we zijn druk bezig. Er wordt nu nog net uh, de laatste hand gelegd hè, aan alle uh, reclameuitingen, bebordingen, nou ja, het inrichten van de blokhut. en. Ja. Uh, allemaal dat soort dingen. Maar het is, als ik het eerlijk mag zeggen, volgens mij wordt dit wel het mooiste ijsbaantje ooit in Zandvoort. Nou, ja, dat roepen wij al, uh, al, al tien jaar, Roy. Ja. <laughs> we, zijn het, we zijn het leukste, gezelligste en kleinste ijsbaantje van, uh, van heel Nederland, geloof ik. Maar, dat zonder ja, meer. Het, ja, het is uh, de, de gezelligheid uh, viert uh, hoog hier hoor. Ja, en het ziet er ook erg mooi uit. Bij ook heel, uh, ja, de mooie vloerlichter. En dat is allemaal wat vernieuwd, hè? Ja, ja, ja. We hebben, nou ja, de baan op zich is uh, hetzelfde gebleven qua afmeting. Ja. Uh, de de blokhuid, het blokhut is uh, vernieuwd uh, en, en vergroot. En, nou ja, dat was ook echt wel noodzakelijk. Die oude die viel uh, uh, echt wel uh, in barrels. Uh, ja, voor de rest is eigenlijk alles een beetje hetzelfde gebleven voor wat het was. Alleen de, ja, de blokken, het is uh, echt wel vernieuwd en dat is ook wel een goede verbetering, kunnen we inmiddels al zeggen. Ja, ja. Uh, nou, even heel kort. Uh, jullie hebben ook uh, wel extra budget opgehaald. Want ik kan me voorstellen dat het in deze uh, energiecrisis, uh, en, en het, nu is het koud, maar volgende week weer niet meer. Uh, dat Klopt. het ook wel wat kost om het weer uh, ijs, uh, ijs te houden op de baan. Ja, zeer zeker. En uh, ja, we, wat dat betreft zijn niet meer de prijzen uh, voor diesel net als zo'n uh, twee jaar geleden. Ja. Uh, dus uh, het, is, uh, het is allemaal wel een stukje duurder geworden. We zijn natuurlijk wel blij dat de afgelopen nou ja, maanden, zes weken... De, de dieselprijs wel weer iets gezakt is. Dus dat geeft wel een beetje verlichting. Ja. Maar uh, ja, uh, al met al is dit uh, wel een van de grotere kostenposten natuurlijk. Uh. Ja. Maar goed, daar gaan we nu niet verder over zeuren. Want we hebben vandaag ook de opening van de ijsbaan. En daar is eigenlijk het onderwerp. Ja, ja, precies vijf uur. Dan is uh, de inloop van de sponsoren en uh, ja, dat zijn er echt heel, heel, heel veel dit jaar. Okay. Um, dus uh, iedereen heeft echt, uh, ja, toch wel uh, echt weer zin in die uh, in die ijsbaan uh, de komende drie weken. En, uh, nou ja, goed, uh, opperchef uh, Leon Miesbeek, die komt alweer aan, uh, aanlopen. Komt even kijken of alles een beetje loopt hier zo. Ja, ja. Dus, uh, <laughs> dus uh, nee, wat dat betreft, uh, vijf uur is de inloop van de sponsoren. En om half zeven gaat de baan open. En dan, uh, dan kan de Zandvoortse jeugd uh, tot negen uur uh, gratis uh, schaatsen. Ja, maar dan uh, nou zit we het hier op de radio te vertellen... maar als je zegt om vijf uur is de inloop van de sponsoren... dat betekent dat het publiek, de, uh, die, die mogen dan nog niet komen... die mogen om half zeven komen. Exact, exact. Ja, ja we, klopt. staat IJsbaan, IJsbaan, IJsbaan. Ik hoor een uh, enthousiast, ja. uh, enthousiasteling daar roepen, is dat Leo? Ja, natuurlijk is dat leuk. Ja, dat hadden we natuurlijk <laughs> allemaal wel weer verwacht. Euh. Nou, ik ja. ben heel erg blij dat, euh, dat het ijsbaantje weer is. Want ik moet zeggen, het was heel erg saai is vanuit mijn raam. Een van de... Sorry? Ik, ik hoor een mooi lied. Ik hoor de leer zat er ja. doorheen. Ik hoor okay. die even niet. Zijn er nog andere hoogtepunten die je wil aankondigen over de ijsbaan? Uh, vanaf half zeven is dus toegankelijk uh, uh, voor het publiek. Ja, uh, nou ja, uiteraard hebben we weer de curling... Uh, ja, alles is volgeschreven en dergelijke. Ja. Uh, dus ja, aanmelden, dat kan helaas niet meer. Uh, maar evengoed even nog een leuk evenement om van de zijlijn te bekijken natuurlijk. Ja. Um, we hebben de Disco On Ice nog, waar, uh, uh, waar uh, gefeest wordt. En uh, nou ja, iedereen op de, op de bühne is natuurlijk. Um, even kijken, vanavond hebben we ook nog een sprookjeswandeling. Is nog niet iets wat, uh, ja. wat uit onze koken komt, maar wel naast de baan te vinden is. Dus ook dat is nog hartstikke leuk. Nou Ja, ja dat, uh, dat is het eigenlijk zo'n beetje, Roy. Nou, dat wordt ontzettend leuk en ontzettend mooi. Uh, nou ja, uh, ik kan er niet aan onttrekken überhaupt, Dat zou ik het willen. Uh, want het is voor mijn deur, dus ik, uh, ik kom zo meteen eventjes kijken. En ik kom ook even controleren of de sponsoren allemaal daadwerkelijk betaald hebben. Oh, oké. Okay. <laughs> ja, dat maar gaat bij ja, goed. Meester, de penningmeester is druk bezig, hoor. En hij heeft zijn openstaande postenlijstje bij zich, dus... Je mag een blik werpen. Oké, okay, nou, ik, ik kom even een blik werpen. Dat is een leuk item voor de volgende uitzending. Oké. Okay. <laughs> Dankjewel, succes met de laatste hand en uh, tot later. Goed zo, ik zie je verschijnen. Dankjewel. Dankjewel, dag. Doei. Yo, VIP.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 Hit my 5.0, put my rag top down so my hair can blow. The girl is on standby, waiting just to say hi. Did you stop? No, I just drove I kept on pursuing to the next stop. I bust a left and I'm heading to the next block. The block was dead, yo, so I continue to A1A. Beats running up girls were hot, wearing less than bikinis. Rock men lovers driving like bikinis. Lamborghinis, us, 'cause I'm out getting mine. Shade with the gauge and vanilla with the nine, ready.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 Yo, I'll solve it. Check out the hook while D. J. revs it. Ice, ice baby. Whatever. Ice, ice baby. Whatever. Ice, ice baby. Whatever. Ice, ice baby. Whatever. Yo, man, let's get out of here. Word to your mother. Ice, ice baby. Dat is uh, vanille ijs en dat gaat maar door. Ice, baby. Vanille ijs en dat gaat maar door. Nou, dat past helemaal mooi bij de ijsbaan waar we net over gehad hebben. Ja, maar maar uh, We, toch komen? we ja. gaan het nu over iets anders hebben, want aan tafel zit uh, Peter Tromp. Uh, iedereen is antwoord wel bekend. Uh, inmiddels ook uh, geëerd met een, een speciale nominatie voor. De, of een, een speciale vermelding bij het Ondernemerschalen. Uh, en Peter, die, die doet van alles en nog wat, maar die gaat wel ergens mee stoppen. Hij gaat. Ja. De, daar staat hier de banden verbreken. Uh. Nou, dat is heel moeilijk. Vooral als je achternaam er nog op blijft staan. Wat voorlopig nog zo zal blijven. Maar ik ben inmiddels 70 jaar. En uh, 52 jaar geleden als uh, kaasboer zijnde. Om het zo maar even uit te drukken. Iedereen weet wat dat is. Sinds 1981 uh, uh, gevestigd in het Zandvotsel. Op dezelfde plek waar ik nu zit. Dus deze winkel bestaat al uh, 41 jaar. En uh, als je 70 bent, dan is het ook eens tijd om uh, te stoppen. En uh, uh, dat is heel goed gegaan. Ik heb een uh, samenwerkingsverband aangegaan de afgelopen vijf jaar... met een van mijn werknemsters, Linda Broek. En gezegd van, uh, Linda, uh, ik ga stoppen. Want ik ben nu 65, dat ga ik nu nog niet doen, maar ik ga wel afbouwen. Dus ik ben van zeven dagen naar zes dagen, vijf, vier, twee. De laatste jaren één dag, de laatste maanden niet meer. De komende weken wel, want dan wordt het heel druk. Dus dan word ik uh, geacht wat bijstand te verlenen. Ja, ja. Dat vind ik helemaal niet erg, want ik vind het nog steeds ontzettend leuk om te doen. En ik zal je eerlijk vertellen, Roy, uh, je houdt het ook niet vol op het moment dat je het niet leuk vindt. En ik heb al die jaren, 52 jaar lang, eigenlijk altijd met plezier uh, uh, dit vak uitgeoefend. Waarvan dus 40 jaar in Zandvoort. Van opa op vader op zoon. Samen met uh, twee andere broers en mijn vader begin jaren 60 uh, uh, gestart. Mijn vader dan. Ik ben van 52 en als jongetje van 12 stond ik op de markt in de Ostdorp. Mijn vader te helpen om kaars te verkopen. Ja. Dus het is eigenlijk al langer. Maar officieel is het zo dat ik MULO heb gedaan. Diploma gehaald. En in die tijd hadden we nog een jongens MAVO. En uh, meisjes waren echt verboden. <laughs> ik haalde mijn diploma. Ik ging naar het ondernemerscollege aan de Briantlaan in het Haarlemse. Al waar ik opeens 12, 13 meiden in de klas had. Nou, dat was een afleiding. Dat was echt een dermate grote afleiding. Dat ik dat jaar alleen maar plezier heb gehad. Ik zal het nooit vergeten. En uh, mijn vader zaliger zei op een gegeven moment... ik hoor slechte geluiden van je moeder. Ik bemoei me niet meer mee. Eén ding, als je blijft zitten... schop ik je er persoonlijk vanaf. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dat gebeurde dus. En zo ben ik in. Ja. ja. <laughs> maar dat was een klas echt waar van 24 leerlingen. En er gingen er vier van over. <laughs> okay. was, ik was niet de, niet de enige die afleiding Maar goed, ik ja. moest van school af toen ben ik eigenlijk in het bedrijf uh, uh, gekomen. Nog een uh, jaartje, anderhalf jaar in dienst gezeten tussendoor. En uh, opgebouwd naar uh, een vijftiental winkels samen met twee broers. En mijn vader heeft in, uh, wanneer is dat geweest? In uh, half jaren tachtig. Dus had ik al vier jaar in Zandvoort gezegd van jongens, ik ben nu uh, 5,66 en ik heb drie zoons in het bedrijf. Hij had acht kinderen in negen jaar tijd, grote familie. En heeft gezegd van uh, het is aan jullie, Je, we hebben nu drie winkels, dus jullie kunnen allemaal een winkel nemen. Dan gaan we als goede vrienden uit elkaar. Of jullie gaan verder met een beetje met mijn begeleiding en we gaan uitbouwen naar een friendshuisorganisatie. Dat is dus gebeurd. En tot een jaar of vier geleden uh, was dat nog Kaashuis Tromp... een Franchiseorganisatie met 15 winkels. Vooral in de provincie Noord-Holland. Van ja. Naaldwijk tot Alkmaar aan toe. Drie in Amsterdam. Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort. En uh, mijn oudere broer was toen franchisegever. Dus ik was gewoon Frenshuisnemer in het Zandvoortse... En Samsvat is natuurlijk een heel apart gebeuren ten opzichte van de anderen, want uh, ik ben in 81 begonnen en in 83 zei ik tegen mijn vader: papa, ga hier op zondag open. En ik was de enige in het hele dorp die op zondag open was. Want Albert Heijn was dicht. Er was nog geen FOMA, er was nog geen dekenmarkt. Alle bakkers, groenteboeren, slagers, visboren die er toen nog waren. Alles was gewoon dicht. Dus je hebt de zondagsrust verstoord. De ik, zondags. heb, ik ben echt, en daar ben ik trots op. Ja. Ik heb politie in de winkel gehad, toen der tijd. Uh, 1983, 1984. Die zeiden... Uh, dat, uh, de algemeen plaatselijke verordening is zo... dat hij alleen in de zomermaanden om negen uur open mag... en niet in de wintermaanden, waarop ik zei, hoe kan dat nou? Want waarom is dat? Dat is vanwege de zondagsrust, ja. Ik zeg maar, de mensen gaan in de zomer ook naar de kerk... en dan is er ook zondagsrust. Of we zijn open, of we zijn dicht. Maar niet half-half, dat kan niet. Meneer Tromp, het maakt me niet uit. Ik zeg, u bent waarschijnlijk gestuurd, daar laten we ons niet over uit... We komen over een half uur terug en dan bent u dicht. Maar mijn winkel stond vol, echt vol, want ik was de enige. Dus ik zeg, heren, prettige dag, we zullen het zien. Ik heb ze nooit meer gezien. <lacht> ik was een van degenen die samen met de toenmalige wethouder... naar uh, economische zaken in, het Haagse, in Den Haag uh, ben geweest... om te bepleiten, tijd uh, toen hadden we de opkomst eigenlijk van het toerisme in Nederland. Ja. De toenmalige regering vond het heel belangrijk dat dat geënthousiasmeerd zou worden. Voor mij een mooie gelegenheid om daar samen met onze wethouder een gesprek aan te gaan. Bij een hoofdambtenaar van Economische Zaken om ervoor te zorgen dat in ieder geval de kuststreek van Haamsteden tot Texel... gewoon vrijstelling had voor de zondag om openstelling ter bevordering van de toeristen. Want die Duitse gasten waren er toen ook al. En die kwamen op zondagochtend in een dorp waar alles dicht was. Behalve kaashuis Toen verkocht ik ook nog brood. Dus dat was echt de beste dag van de week in die tijd. Ik kan me dat wel weer voorstellen. Ja, ja. Dus je bent eigenlijk een rebel. Dus <coughs> ik ben eigenlijk een rebel en daar ben ik trots op. Maar goed, uh, er is nogal wat gebeurd in, in die jaren natuurlijk. En ik zal je vertellen dat het een uh, helft job is om 362 dagen in het jaar uh, open ja. te zijn. En dat is gewoon heel zwaar. En dat, kan, dat hou je niet vol op het moment dat je het niet leuk vindt om te doen... dat je er geen zin in hebt. Ik heb er altijd een goede boterham aan gediend. Maar ik heb altijd voor mezelf gezegd... jongens, dat is de core business. Ik ben er van s ochtends acht, zeven, zes... wanneer het nodig is, s'nachts... ook nog nachten doorgewerkt... tot avond zes. Ook nu nog in 2022, 2023... Vind ik. Dat heb ik ook tegen mijn opvolster gezegd. Je moet duidelijk communiceren met je klant. Zeven dagen in de week open, van 9 uur s ochtends tot 6 uur s avonds. Dan weten ze waar ze aan toe zijn. 362 dagen in het jaar, negen dagen in de week, van 9 tot 6 open. Dan ben je duidelijk naar je consument toe. En waarom 6 uur en waarom niet 7 uur, 8 uur, 9 uur, 10 uur? Mm -hmm. Zoals bij onze grootgutter, mijn uh, buurman. En uh, die is meer open als dat die dicht is. En uh, ik heb altijd voor mezelf gezegd... ik heb ook andere dingen. Kaas is leuk, kaas is altijd goed. Ik ben in 1983 in de ondernemersvereniging van Zandvoort gezeten. Nu, 40 jaar later, uh, ben ik uh, sinds 12 jaar voorzitter. En daar kom ik ook niet meer vanaf, want niemand wil het doen. Dus dat is nog wel een probleem. Ik heb al geprobeerd, ik ben geen ondernemer meer... daar hoef ik ook geen voorzitter meer te zijn. Nou, dat had je gedacht, dat kan je mooi vergeten. Maar uh, om ook wat terug te doen naar het dorp. En uh, op uh, bestuur technisch uh, uh, gezien. Ja. En uh, daar heb ik heel veel van die avonden voor gebruikt. Ik heb natuurlijk ook hobby's. Ik biljart heel graag, ik zing heel graag. Ik ben twintig jaar voorzitter geweest van de Stichting Klessen Concerts, samen met Toos Bergen... Waarin wij morgen bij het concert van de Maastricht Staar officieel ook afscheid nemen vanuit het bestuur. Oh, dat er is bij de Stichting Plesse constant sinds een jaar een nieuw bestuur. Ja, van maar liefst vier kent, mensen. Ja. Wij hebben dit jaar gebruikt om hen te adviseren met allerlei zaken. En dit heet dan de grote productie die we doen morgen. En uh, dat concert. Ge, uh, uh, het begint om half drie. De kerk is open om kwart voor twee. En er zijn nog een vijftigtal kaarten beschikbaar. 48. Want ik uh, Jij heb er, er al er twee, twee Hartstikke goed. Ja. Maar uh, dat wou ik nog even memoreren in dit gesprek. Ook belangrijk natuurlijk. En voetbal is toch alleen maar schoppen en slaan. Het is niks meer aan. Je kan beter in een mooie verwarmde kerk... een mooi concert van maar liefst 90 koorleden... gaan uh, komen bezichtigen. Dat even terzijde... En uh, waar ik blij mee ben is met het voortbestaan van de winkel. En uh, ik zit al 40 jaar op dezelfde plek. Er is eigenlijk geen plek in het Zandvoortse waar ik liever zou willen zitten als waar ik nu zit. Want uh, in het weekend gebeurt het op uh, zaterdag en zondag in de Kerkstraat en de Haltestraat En mindere mate de Grote Krocht. Albert Heijn is natuurlijk wel altijd een trekker geweest. Mijn vader zei altijd... Peet, als wij een winkel beginnen... het eerste waar we naar gaan kijken... is waar zit de gootgut Waar zit Albert Heijn? Waar zit een andere? Hoe dichter we erbij zitten, des te beter het is. In het begin kopen ze nog kaas... bij de, bij de grote winkels... en uh, op een gegeven moment... gaan ze jou ontdekken... en dan komen ze vanzelf naar jou toe. Dus we zitten er liever in als dat we ernaast zitten. Dat is altijd... de eerste tien jaar tussen mijn twintigste en mijn dertigste jaar... heb ik niks anders gedaan als die 15 winkels helpen opzetten... in die Frenshuisorganisatie van Kaashuis Tromp. Dus ik, mijn taak was niet zozeer uh, het organisatorische eromheen... als wel omzet neerzetten in een winkel. Ik was degene die nieuwe winkels mocht openen. Oh, en ik kreeg uh, in <Klacht> 1978 in september uh, de opdracht van... we hebben er voor jou een ander gevonden... En begin december openen we in de Beethovenstraat. Dus dan ga je naar de Beter. Ja. Um, dit is niet het programma Oud Zand oh, dus, uh, wordt. Ja, dat leek er een beetje op. Ja, dat leek een beetje Maar we hebben daar nog maar een paar minuten ja? voordat we gaan, gaan sluiten. Had je nog een vraag? Ja, heel belangrijk. Jij blijft op de achtergrond nog wel betrokken bij de winkel. Dat je er nog wel eens een keer staat om te helpen. Het is moeilijk. met de bedrijfsvoering. Nee, precies. Het is ja. moeilijk loslaten. En die bedrijfsvoering heb ik al achter me gelaten. Ik ja. heb de afgelopen vijf jaar gebruikt om haar... Uh, niet zozeer ten aanzien van het vak zelf. Want er is geen uh, betere die je kan wensen ja. als die Linda Broek. Die kan het uh, als geen ander. Maar uh, bij een zaakje runnen hoort ook het hele administratieve gebeuren. Ja. Het bedrijfseconomische gebeuren. Het cijfertechnische gebeuren. En uh, zij is volkomen voorbereid. En ik kan dat met een gerust hart achterlaten. En ik heb ook gezegd, mochten er problemen zijn... Met zieken of iets dergelijks. En dan moeten mensen van buiten zandvrood komen. Nou, met dit weer heb je vaak... altijd dat bereid om... Te zegt bel en uh, ik ben er. Dus ja. dat gaat helemaal goed. En dan is morgen ook nog eens een keer de afscheid, officiële afscheid... als van jullie als bestuurslid van... Uh, ja. Concert. ja. ja. Uh, zijn er nog kaarten beschikbaar? Waar kunnen die mensen nog terecht voor die kaarten? Ja, Tromp. Zijn er nog kaarten beschikbaar vandaag? Tot morgenochtend 12 uur. En nou. vanaf 12 uur zijn ze ook nog in de kerk... Beschikbaar. En de kerk gaat open om kwart voor twee. Nou, en we gaan het concert is om half drie. Absoluut gaat er morgen niemand voor het zingen de kerk uit, want het was een prachtig concert. Daar gaan we lekker van genieten. Uh, en ik ga zo naar Kaashuis om mijn kaarten te halen. En ik roep de luisteraars op. Zijn er dan nog 48? Haast u voor die andere achter. Zo is het. Zo is het. En ja, nog een prachtig weekend, uh, Roy. Ook, ja. uh, want we zijn ook alweer, uh, zometeen meteen knalt het NOS-journaal erin, dus we moeten. Uh, ja, je geen eens okay. tijd meer voor een laatste versie van de Jingle Bells of iets dergelijks. Oh ja, die, die heb ik vast wel ergens. Maar ik Denk ben dat je dat ook een heel fijn ja, weekend alvast. Zeker. En alle luisteraars natuurlijk. Hans Botman die uh, weer de eindredactie heeft voor ja. het programma. Ja. Uh, jij die voor de techniek en het meepresenteren en de jingles hebt gezorgd. Ja. Dus uh, daarmee. Ja. Ja.